Hij werd sinds 2007 gezocht, onder meer vermoord. Zijn familie wordt verdacht van betrokkenheid bij de moorden in Duisburg in Duitsland. Daar werden in 2007 zes lijken op een parkeerplaats gevonden. De provincie Noord-Brabant heeft een bouwstop afgekondigd voor alle veehouderijen. Daardoor kunnen gemeenten het komende half jaar geen bouwaanvragen voor nieuwe stallen meer in behandeling nemen. Zo wil Brabant voorkomen dat veehouders hun onderneming nu nog snel uitbreiden... om te voorkomen dat ze moeten voldoen aan strengere regels die volgend jaar maart van kracht worden. De Verenigde Staten zijn in 1961 aan een nucleaire ramp ontsnapt. Een atoombom die van een vliegtuig viel boven North Carolina kwam op de grond terecht. Het laatste van vier veiligheidsmechanismes voorkwam een nucleaire ramp... die grote gevolgen zou hebben gehad voor steden als Washington en New York. Dat schrijft The Guardian op basis van een tot nu toe geheim gebleven document. Het kernwapen was 260 keer krachtiger dan de bom op de Japanse stad Hiroshima. Het weer eerst nog mist en bewolkt, later af en toe zon, droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord voor deze week. Daarin een aflevering van Het spoor van de VPRO. Eerder uitgezonden in 1987. 81 jaar geleden, op 20 september 1932, wordt de naam Zuiderzee officieel gewijzigd in IJsselmeer. Nadat in 1913 op voorstel van de Nederlandse minister van Waterstaat... Dr. Cornelis Lely de inpoldering van de Zuiderzee... werd opgenomen in het regeringsprogramma... en in 1918 het parlement akkoord ging... werd in januari 1927 met de bouw van de afsluitdijk begonnen. Op 28 mei 1932, om twee minuten over eens middags werd de Vlieter gesloten. Het laatste gat in de afsluitdijk. Op de plaats waar de dijk werd gesloten... bevindt zich een door de architect Dudok ontworpen monument. Annex uitkijktoren en een standbeeld van een steenzetter. De afsluiting had grote gevolgen voor de visserij en de natuur... en betekende de nekslag voor de duizenden vissers die op de Zuiderzee hun boterham verdienden. Ondanks crisis, stakingen, geldontwaarding en bezuinigingen... voltooide Nederland in 1932 iets waar de hele wereld vol bewondering naar keek. De Afsluitdijk. Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst, werd in het monument gebeiteld. En wie maalt er dan nog om een paar protesterende vissers? Luistert u naar het spoor, gemaakt door Kees Slager... over de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 en wat daaraan vooraf. Ging. Ze nemen de hoeden af in het gat. Ze geven elkaar een hand. Dit is het grote moment. Alle mensen, alle hens en dek wat er maar was op die bakken. Ja. En als je dan binnen was, die reiswerker die zag het. Ik stond erbij, er licht in de lijnen was. Grote scheepsop. Ja. En dan moest je gooien wat je gooien kon. Die stenen allemaal eraf. Die basalblokken op dat ding dat dat ding ging zinken natuurlijk, hè? in de lijn lag. En dan werkte je wel met 200, 250 man overal die bakken verdeeld. En dan kneep je hem wel eens hoor, want ja, één misgooi. En je was zelf wijlen natuurlijk, hè. Je was een jongen van 20 jaar, dan kwam je met 22 gulden thuis. En toen was de loon hier in de stad 14, wonen, en een vakman 16. Als ik achteruit kijk, dat dan komt dan jong binnen en jeugd binnen. Nou, de, de cent liep ook zomaar door je vingers heen. Ze kwamen plomp en lazen aan in de zaak. En je kon niks op de vloer hebben, niks over de tafels. Want het bier dat stroomde overal. En dan alles door mekaar heen. De Brabanders, Groningers, Limburgers en van alles door mekaar heen. Dan heb je wel eens ruzie om een glaasje bier om een meisje. Want er kwamen veel vrouwen op af bij al die mannen dat er dansen was Ons dorp gaat vliegend achteruit door Gins en afsluidijk. We hadden werk, verdienden brood, al waren we niet rijk. Wie viste in de Zuiderzee, op Haring en als Joop, het zij dat hij schipper was of knecht, het viste steeds op hoop. Een winkel waar geen klanten zijn, een koning zonder rijk. Dat is Urks treurig beeld, Rievervelende afsluidijk. Op zaterdag 28 mei 1932, midden in de crisis, beleeft Nederland een glorieuze dag. Want met sirene en het Wilhelmus... wordt ergens halverwege de kop van Noord-Holland en Friesland... het grootste waterstaatkundige werk uit de geschiedenis voltooid. De Afsluidijk. 40 jaar eerder is het plan al eens gelanceerd om de Zuiderzee af te sluiten... en zo te beschermen tegen stormvloeden. Maar het duurt tot de watersnoodramp van 1916, eer de grote voorvechter voor het plan, minister Lely, zijn zin ook krijgt. Twee jaar later wordt de wet tot afsluiting en gedetelijke droogmaking der Zuiderzee van de kracht, en in juni 1920 wordt de eerste bak zand in het Amsteldiep bij Wieringen gestort. Vier jaar duurt het, eer het kleine stukje dijk van 2,5 kilometer tussen de vaste wal en het eiland Wieringen is voltooid. De vissers van de Zuiderzee, die het allemaal met eigen ogen volgen... maken elkaar wijs dat het die technici wel nooit zal lukken... om een dijk van 30 kilometer dwars door de Zuiderzee aan te leggen. Maar dat valt tegen. De overheid zet een leger van circa 5000 arbeiders in. Grondwerkers, steenzetters, machinisten. Ze werken als paarden want er wordt een meer dan uitstekend loon betaald. En zo zien de vissers de dijken in vijf jaar tijd uit de zee opreizen. Jouwke Volgers uit Enkhuizen is een van hen. Ik ben 1921 ben ik van de lagere school afgekomen. Ja. En toen ben ik direct bij mijn vader aan boord gekomen. Toen was het al Zuiderzee, want in 32 is het pas afgesloten. En ja, je werd als jongen zijn, dan werd je eigenlijk maar steeds... alle dagen weer overgehouden. Wordt geen vissen, man... Want de Zuiderzee gaat droog, die gaat dicht. Maar ik heb het eeuwig doorgezet en ik heb er niks in spijt van dat ik visserman geworden ben. Zuiderzee, Zuiderzee, oude trouwe blauwe zee. Jij verdwijnt met je wel en wee Met je botters en je jallen. Met je harenkies en neem je straks ons hart varen er voor de afsluiting op de Zuiderzee: Botters en Aken, Schokkers en Jolle. Uit vissersplaatsen als Urk en Marken, Enkhuizen en Medenblik, Volendam en Spakenburg, Harderwijk en Elburg. 3000 schepen met hun bemanning en met de bedrijfjes aan de wal. Werfjes, zeilmakerijen, nettefabriekjes, rokerijen, expediteurs en visventers. Het hele gebied rond de Zuiderzee is in belangrijke mate afhankelijk van de vis. En er zit ook nog erg lekkere vis in deze kleine binnenzee. De haaring, die hier elk jaar kuit schiet, is veel beter van smaak dan die uit de Noordzee. De paling is beroemd bij fijnproevers tot buiten de grenzen. En met de bot wordt tot in alle hoeken van het land geleurd. De ansjovis is geliefd bij de betere standen... en de goudgele bokking is voor de gewone man. Dat alles zal verdwijnen als de Zuiderzee wordt afgesloten. Toch blijft het protest tegen dat naderende einde beperkt. Misschien doordat er met al die goede vis... toch amper droog brood is te verdienen. Ongetwijfeld ook omdat de vissers god mensen zijn die niet snel tegen de overheid in opstand komen. Alleen in Harderwijk opereert vissersvoerman Eimert den Herder. Hij geeft lezingen, schrijft brochures... loopt de pers plat met zijn alarmverhalen. Maar het mag allemaal niet baten. Onafwendbaar wordt het gat in de afsluitdijk kleiner. Kunt u zich nog herinneren dat dat de afsluitdijk gebouwd uh, is? Dat die dichtgegaan is? Ja, ja dat vergeten we nooit. Dat was zaterdagmiddag, 28 mei. En, uh, toen, uh, ik weet niet, om twee uur benen, ik, Als ik het goed heb gehoord, ik weet de juiste talen niet. Maar toen is je gesloten. En toen hebben de vissers allemaal nog met de vlag alle zo liggen. Voor rouw, betekent rouw dat de dijk dicht was. Maar ja, ik, mij, ik vind de vissers, dat moet ik ook wel zeggen dat die dijk ging, Toen zijn er heel veel geweest... die zeggen, nou, goed, dicht die dijk. We kunnen het toch niet verdienen. Dan krijgen we krijgen een pensioentje. Kan toch niet minder worden. Dat ze euh, een beetje meer opgespeeld. Dat ze misschien beter afgekomen euh, als nu. Ja, dat is allemaal prachtig Dat is al tijd geleden. Dat is nou niet meer achterhaal. Maar was er niemand die uh, zei van... hoe, uh, dit, dit mag niet? Ja, er zijn er heel veel tegen geprotesteerd. Onbekende. Hij heeft de Hedder, de wijk. die heeft een film ook laten maken. En die trok de hele Zuidzee langs op een uh, zeepkist. Die te spreken tegen de, tegen de maken. En ze trokken er wel niet veel aan. Maar hij had altijd gezegd, de Wieringenmeer lopen onder water. En dan moeten ze terpen inbouwen. Maar de terpen die zijn toch in de Wieringenmeer gekomen. Dat hebben, dat hebben we toch met zijn zwester toch voor bekander gekregen. Hoor. Dat ze, was de enige, die mannen per Ja, er waren wat meer die wat tegen protesteerden. Hier onderaan, dat je had jullie voorzitter van die visserijvereniging. Dat was ook een tegenstander tegen die droogmaker. Ja, De visserman was een beetje laks. We kunnen het niet minder krijgen. We weten het nog niet hoe het wordt. En, het zal allemaal wel goed komen. Die Zuidersee-steunwet werd me op vertrouwd dat dus ze een reuze pensioen zouden krijgen. Ja, er is eigenlijk weinig van terecht gekomen. hoor. We zijn een beetje harder bezorgd, maar voor de rest was het niks. Maar die, die, als ik denk aan die afsluitdijken, die dacht dat de afsluitdijk dan uh, een feit was. Dan was u erbij? Nee, nee. Hebben we niks van gezien. Nee, ik geloof niet dat de, visser, de visserman daar iets van belangstelling voor getoond had. Nee, ja, we hebben dat eigenlijk zien aankomen. Je dat vaak in de buurt. En dan zag je die machtige vloot van kraan en van bakken. Want die dachten, sommige vissers van oh, vissen dan nog wel. Nou, dat krijgen ze nooit klaar. Dat bestaat niet, die dijk zomaar dwars door zee heen.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 waar even De ansjovis heeft gedarteld en gestoeid. Daar loeien draad de lodderige koeien. Waar eens de blauwe golven wiegden met hun witte kruin... zal binnenkort de Pieterselie groeien. De mens heeft de natuur getemd en Jaap, Ikkaai en Teun... die gaan ook knusjes stempelen voor de werkeloze steun. De zuidere zee... Terwijl de vissers mokkend en mopperend de dijk zien groeien en daarmee het einde van hun bestaan als vissers zien naderen... verdienen de dijkwerkers ongekende lonen. Dikwijls zijn het landarbeiders, polderjongens en losse werkkrachten... die meestal een deel van het jaar werkeloos zijn. Maar hier kunnen ze het hele jaar werken... en het dubbele verdienen als bij de boer. Als ze tenminste bereid zijn enige ontberingen te nemen... en maar zelden naar huis kunnen gaan. Eén van hen is de nu 75-jarige Peter Verbiest... Opgejaagd door de werkloosheid, komen zijn ouders al in het begin van de jaren 20 uit Brabant naar de Kop van Noord-Holland. Toen hebben wij dus gewerkt in 24 al. Het eerst bij de Hollandse aannemermaatschappij, want iedereen kreeg een stukje. Maar toen werkte u al mee. En de hammaatschappij, ja, toen was ik al flaps. Wat is dat? <lacht> ja, dat is een uitdrukking. Je zou nou kunnen zeggen, bij kok, netjes uitdrukken. <lacht> Maar je heette dat dood gewoon en Je had maar te zorgen dat er koffie was bij die mensen. En moeder... Mijn moeder was een haai. Ja. En vroeger ging dat heel eenvoudig. Dan kreeg je van de onderwijzer je pokkenbriefjes mee... in een gesloten envelopje. Dus mijn zusjes en Petertje... zaten ook in het envelop... en moeder zette de waterketel op... stomen, envelop los... en het pokkenbriefje van Peter Verbiest verdween. En die bestond niet meer. Want Peter kon zes schulden verdienen... En bij het vierde leerjaar ben ik eruit geknikkerd. En ik bestond niet meer. <lacht> Om te kunnen uh, gaan werken. Juist. Nou, en toen was ik meteen, dus, uh, flaps. En dat was die ene foto waar dat kruisje staat. Ja, Wij waren meer van die jongens, alsjeblieft. En dus die heeft een foto met allemaal jongens. En die hebben een ja, soort die juk. Die moeten ook. Ja, want. Je had een juk over je schouders. En aan wie ja, kan de kop Kijk, je moet dit niet vergeten: het waren allemaal brakken. Je woonde in een barak. Ja natuurlijk. Vertel. Even goed kijken. Dat was onze. De dieren. Onze. Maar vader en moeder en kinderen? Je vader, moeder en kinderen. En je kreeg twintig commensaals. Commensaals. Dat waren ja, mensen die ja, aan de dijk werken. moet ik het anders uitdrukken. En die werden in, die lagen in de kost? Die lagen daar in de kost. En dan zo ging die dijkbouw verder. Maar dat betekent dat je moeder moest werken... en die moest ook voor de kosten zorgen voor al die polderjongens? Je natuurlijk. Stoppen, naaien, wassen. Strij strijken was er natuurlijk niet bij. Huh? Hè? Want als je de... echte polderjongens, die waren er toen al niet meer. De, de, de, die waren de wel al bij die dijkverzwaringen Schellinghout. En die mensen, die hadden hun hele bagage... was zo'n rode zadoek. En een bundeltje. En op een rug... En hun voeten ze hadden een paar schoenen. En uh, sokken die bestonden niet, daar hadden ze een paar, een paar lappen om. Dat waren de echte polderjongens. Dat waren de echte polder. En die hadden ook geen huis. Nou zouden ze zeggen daklozen. En die eh. trokken van werk naar werk? Van werk naar werk, als een werk klaar, gingen ze weer naar een ander werk toe. Eh? En als ze 18 gulden een week verdiend hadden... dan was ze alles netjes op. En dan gingen ze weer verder. Op. Tot de volgende op. week zaten, als ze het loonzakje weer kregen... Uh, eerst je eraf en de rest ging dan. Bachus. Bachus, ja. Eh, een ander woord heb ik er niet voor. Nee, nee. Maar, maar en, die nog even mensen over die bestonden ja? toen niet meer dat de afstadijk aan de rang was. was Want die, uit... werden oh. die werden geweerd. Die werden geweerd. bij kwalijke en, invloed eigenlijk. Ja. Uh, wel was het natuurlijk zo als wij hadden allemaal Brabanders in de keten. Ja. Die, die had allemaal Groningers, want die was zelf een Groninger. Ah. Die had allemaal Drentonezen, want die was zelf een Drentonezen. Ja, Begrijp je, zo, zo zat dat in elkander. Maar hoe zag het er, dat moet u nog even beschrijven, binnen in zo'n keet uit? Oh, uh, sorry, dat mag ik nou geen afbraak ik kan nee, doen aan, aan, de, aan, de, aan de firma De Musch. Dat mag ik niet. Uh, ze waren 25 meter lang, ja. die braken. En dan was er een derde van afgescheiden. Ja. Zelfs nog door een gangetje, zo noem ik dat maar. En dat was de putbaas met zijn gezin. Die had drie slaapkamertjes en een woonkamer. Dat was uw vader met zijn... Ja, ja, dat ja. waren die mensen. Uh, dan had je een derde en dat was oh ja, twee lange tafels. En dan konden ze met twintig man zitten, rechts en de links. Dezelfde. En in het midden was een, ja, wij noemden een vuurduvel... Het was een grote ronde kachel. Een nodig, daar kon je niet te dichtbij zitten. En dan was dat andere derde en daar stonden allemaal kribben. Twintig kribben, dat waren de commercials. Daar sliepen ze. Ja. ja, zo waren die keten ingericht. Die hè? Die, die gingen wel naar huis eens in de week, ook of nooit? Je belast het. Oh. Uh, nee, uh, we hadden daar natuurlijk drie soorten werkers. Ja. Doodgewone grondwerkers. Ja. Uh, Reiswerkers zaten ook in barakken, maar die waren al helemaal apart. Want die waren veel meer dan die ordinaire grondwerkers. Hun salaris was ook veel hoger. En dan had je, net was de upper ten, maar die moesten er ook de kleren werken. Steenzetters, die kwamen al aan het Sliedrecht vandaan. En die hadden een bestloon. Ja? Heel bestloon. Maar die hadden. werd sowieso toch goed verdiend, hè? In doorsnee wel, want... Uh, Gemiddeld bij die grondwerkers was hun loon, dat varieerde... ze ja. hadden ook uh, akkoordwerk, varieerde van 28 tot 32 gulden. Dat varieerde wel eens hoe de week geweest was. Hoeveel dat geregend had. En dat was die een ongeschoold grondwerk. Ja, natuurlijk. Terwijl landen En dus die reiswerkers, die zaten wel op een 40, 45 gulden. En dan de steenzetters, die hadden wel 60. En die hadden om de vier weken de beurt... Hoe kom je dat toe? Wat was de beurt? Dan mocht je naar huis met behoud van salaris. Dan was je vrijdagavond vrij, maar maandagavond moest je weer terug zijn. En die hadden dat om de vier weken. Een grondwerker had dat om de zestien weken. Zestien? Zestien. Die kon maar drie keer in een jaar naar huis met de beurt. Zo heette dat. Ja, wat moet ik dan meer vertellen? Het is tot heden ten dagen nog grondwerken wordt. Echt niet geteld. Nee, nee. En toch waren het mensen die werkten. Want hier zitten ze allemaal. Hup, je ja, ziet het. Dat hard werken. En u ging daar met de stel... Ik moest koffie brengen. De leeftijdgenoten koffie Juist. En, maar toen de Asserdijk al draaide... Ja. toen werd ik kramatmaker. Wat is dat? Ja, Dat was weer een apart beroep... wat nu niet meer bestaat. Dankzij de technische uitvinderen. Uh -huh. Dat was zo'n dijklichaam... Dat was natuurlijk keilim. Want ja. klei spoelt zo weg. Keilim werd gebracht bij oude nieuwe midden daar aan de Friese kust. Ja. Daar bagden ze het op. En dat lichaam... daar moest moesten die stenen op. Ja. Maar dan werd eerst een... laag stro van... plus minus 10, 15 centimeter... werd gespreid. Ja. En dan had je daar een spaatje voor. En je had een plaat voor je lichaam. Ik heb ze ook weer naar in de auto liggen. Ja. Maar die bewaar ik ook. Ja. En dan priemde jij dat strook aan die dijk vast. Dat priemde je vast en dan had je zo, Ja, dat was een slagdraai. Hup, steek, hup. En, dan, en je ging de hele dag zomaar op en neer. Jan Nauta uit Bolzwart is nu tachtig. Als los werkman is hij om de haverklap werkeloos. Tot het werk aan de dijk begint. Jan gaat er dagelijks op het fietsje naartoe... En doet er allerlei werk. Ons loon was 22,20. Als je geen om werk had, of je was uh, in zand, of je zat in de puin. Maar als je dan in de klei waren of je waren aan het afmaken of je zaten in de steenskippen. Dan had je premie. En een om werk. Maar ja, je kan wel begrijpen. Je waren een jongen van 20 jaar, dan kwamen we met 22 golden thuis. En toen was de loon hier in de stad 14 gulden en een vaak maar 16. Dus je, je bent rijk, man. Achteruit kijk, dat, dat komt dan komt hij jong binnen en jeugd binnen. Nou, de, de cent liep ook zo door je vingers heen. En wij waren maandags arm en dan moesten we weer heen. En dan zaten we waren ze weer rijk. Moe, maar rijk. En maandens waren je misselijk en arm. Dat was toen een jeugd. Ja. Dat was wel. Dan denk je wel eens. wat ben je toen gek geweest? Maar ja. wij waren jong. Ik was 19 jaar. Hele groepen arbeiders zien soms in geen weken de vaste wal. Want ze wonen niet alleen samen in een grote keet. Die keet staat soms ook op een werkeiland van keileem en zand... ergens midden in het water. Zo woont Peter Verbiest bijvoorbeeld in 1928... op het werkeiland De Oude Zeug. Halverwege Wieringen en Medenblik. Vanuit het eiland moet de dijk rond de latere Wieringen meer groeien. Toen viel die winter in, 1929... Uh, Hel Helios had je toen niet. Dus we zaten op dat eiland. En toen werd er een jochie van, van Dommelen. Dat ventje, dat werd ziek, ziek. Met hoeveel mensen zat u op, op dat eiland? Want u zou... Ongeveer toen met uh, 200, 240 man. In het, Want ij in het... het ijs eigenlijk? Nog niet. Oh, nog niet. Nee, nee. In die haven lagen woonarken. En daar waren de reiswerkers op thuis. Waren ja, ja, ja. woonargen. Nou, toen ging het, dat ventje, dat stierf, want ja, dat euh, ze hadden <tie> wel radiografisch contact. Ja. Dat was er al wel. Ja. Toen hadden ze opgeroepen, en toen zei die dokter, ik kan niet komen, breng hem maar. Nou, eer je medemelijk was, was het ventje dood. Toen werden ze een beetje bang, de grote maatschappij. Ja man pot voor hè? en toen kregen die zware zuidwestenstormen mm -hmm. en die dijk was aan de binnenkant niet beschermd, wel aan de buitenkant. Ja, ja, ja. He. En toen fraten er hele gaten, er uit die dijk, waaronder ook onze keert. Dus die kantelde. Ja. Toen werd mijn moeder die angstig was, die werd ziek. Zeker, dood stomweg, longen steken. Hebben we door de stormen en regenen naar die haven gebracht. Want daar stond een kantine. En toen ging daar moeder in. Bellen weer naar die dokter. Ja, ik kan niet komen, ik kan niet komen. Ik kan niet telkens. Zolang in de praktijk. Toen is moeder is vervoerd naar de Wal. Naar het klooster in Medemblik. Breinhof. Bestaat niet meer. En daar heeft moeder 2,24 uur nog geleefd die was ook dood. Die heb ik daar verloren. Hoe oud was ik toen? Toen was ik 16 jaar. Toen werd de firma echt wel bang. Ja. En toen is die benoemd, die ik nou net aanwees, onze medische. Ik ken hem net. Ja, ja. En toen werd hier een brak ingericht. met alle. Was dat een dokter dan? Ja, uh, een mislukte dokter. Ja, ja. Laat zomaar ze iets zeggen. Ja. En die kwam op dat eiland. En die werd daar gestationeerd. Ja, hè? ja, ja. ja. En de, die had natuurlijk medicijnen en al wat ze was. Maar dat nam niet weg. Dat speelde zich af. 7 december. 7 januari viel de winter in. Die gruwelijke winter. Toen. IJs was direct dicht. Mijn broertje. Die zware man Die dokter dat ken niet. Die is met drie ijsbrekers van Wieringen gehaald. Drie ijsbrekers. Die moesten er doorheen. Want de firma knep hem, want daar, daar kwam het dodelijke aflopen. Ja. He? Mijn broertje heeft ook acht weken in de helder gelegen. He? Stakketje was nog maar drie, vier jaar. He? Maar met ijsbrekers is hij naar de wal gebracht. Daarna dat mijn vader angstig werd en ging kijken van die wal naar de wal toe. Ja, ja. ja. En die ja, zijn zoon. ja vrouw pas verloren, en dat, dat, dat benk hij. waren we zo ingevroren. Geen eten, want ze hadden in een van die keten geprovandeerd. proviant ingeslagen. Ja. Zeekaak, een uh, uh, zee spek, ik weet wat een zijenspek is en zo meer, alles bedorven. Toen het eenmaal winter was, ah. dat er, het was niet dus een expeditie vanuit Medemblik hier naartoe en daar, wij tegemoet. Over het ijs. Uh, hoeveel brood moet verbiest hebben? Honderd, ze vader. Want ik vreet liever hard brood. dan die zeekaak, die kon hij niet knouwen. <lacht> dus toen was die expeditie was geweest. Toen hadden we, konden we voorlopig weer vooruit. Maar op een gegeven moment werd dat alarmerend. En toen werd van hogerhand hand gesuggereerd. Denk ik, om als dat ijsgang komt... dan vegen al die mensen van die dijk af. Met die schotsen. Met die schotsen, mooi eraf geweest. Toen kregen we de opdracht, moesten we... Sleeën werden er getimmerd. Niet deze. Ja, dat <coughs> ja. ja. Dat waren er waren drie. Hier zit mijn tante <coughs> in. Die kwam toen omdat moeder gevallen was. En de kleine kindjes. Mijn zusje van drie jaar zit er ook nog in. Ja. Die van vijf jaar, is ook een zusje van me. Die moest lopen. Ja. Dat is ook een zuster van me. Maar ondergetekende staat er ook bij. Ik heb het zo gewoon niet. Dat is mijn broertje, Jos. Ja. En daar ben ik. Aha, ja. Toen hebben we vier en een half uur moeten lopen, want toen kwamen we op een gegeven moment voor een geul. Ja. En daar konden we niet over. Toen zijn we noordwaarts, niet zuidwaarts, noordwaarts konden er zo weer overheen. En zo zijn we de dan over aangekomen. Dat was de tocht 1929. zijn er beroemd door geworden, hoor. Ja, ja. Uh, boten kwamen daar, Amerikanen, ja. Engelsen, meer, die werden dan rondgeleid door ingenieurs, om dat waterbouwkundig project te laten zien. Eén uh, ding, dat vind ik nog wel mooi: ik kan niet zingen, hoor. Nee, nee. En dan zaten wij daar op zo'n eiland, want je zat in zee, en je was 17, 18 jaar, jij woonde aan de wal, je woonde naar een meisje toe. Ja. Was toch met maar je kon niks, dan kwam er wel eens zo'n een akkoord en eerst een liedje zingen met de pet rond. En dan, dames en heren, ik wil heden nu leren. Ik zing nu een spliksplinter, nu niet. lied. Ik woon op een eiland en hier is geen weiland. Want koeien, die zie je niet. Al wat je ziet is water en lucht. Keilen en zand, zo beroemd en berucht. Overal bakken en overal takken, mevrouwen, die zie je niet. En dat zongen we dan bullkebellen. Ja, natuurlijk. Dan komt er nog één coupletje aan, ik ken het hele liedje niet. Even redeneren, we moeten het ook wel best. Die Duitse zegt, is kolossaal, dat smacht die domme Holländer allemaal. De Fransman zegt, het is excellent naar De Engelsman zegt, het is very nice. over de dikke al naar Parijs. Een wonder zegt, mijn tante Ka, die doet het ons na. Zo. Dat is wel even leuk om dit te memoreren, hoor. Het <laughs> stukje lied. Je ging eerst gingen de grote kranen, die gingen vooruit met een keilingkraag. Zo zou ik het kunnen zeggen, een keilingkraag. Ja. Die gooiden ze het vooruit. En dan moesten ze zorgen dat ook onder water, wat dus niet te zien was, dus ze konden niet in één keer, hup, jij die dijk, dat was ook een aflopend profiel van keiling, een voorvoet. Ja, en dat was mijn vaders taak, ja. dat heette afstorten. En dan had je lange perlstok, dus met laag water. Ja. Want dat moest je altijd met laag water. Dan peilden hier en dan uh, nou, tekenden de kraan Nou, bijna, dan ze daar weer bij dat er geen gat meer in was. Dan kwamen de zinkstukken, kleinere. Ja. Die werden daartegen opgesleept. Tegen de teen van de dijk. Maar voordien had je bekoenpalen. Gekrealiseerde palen. Ja, ja die had je eerst, dus was netjes neergezet, daar had je ook een uitzetter voor, die precies het profiel had. Daar gingen planken tegenaan, en dan nou kwam het zinkstuk, dat werd erbij opgescheurd, tegen dat de vloed kwam. Want anders kon ze het niet wegkrijgen. Dus dan liep het beneden, liep die dijk veel verder door. Maar dat was de bescherming, en daar werd natuurlijk weer zware steen. Stortsteen noemden ze ja, dat ja, ook. Ja. steen, dat is een driehoek, dat kan ik niet gebruiken voor het lichaam. Dus stortsteen. dat werd daarvoor gebruikt. stortsteen. Zo heette dat. Ja. Nou, en dan kwam eh, laagwater, en dan was het werken geblazen. Want, al regende het pijpenstelen, dan was het hondenweer, laagwater, erin. En dan moest je allemaal, maar had je ook oliegoed, oliejassen, olielaarzen. En dan komt zo'n honden weer niet zijn en dan was altijd moeder natuur is wat dat betreft verrekt raar geweest. Met laag water gaat het regen als de pest en als de vloed dan gaat lopen dan wordt het droog. Maar dan zei de baas ook niks hoor. Als je honden weer had gehad en je ging dan naar die schaftketen toe, er dus stonden een kachel in je eigen drogen. Dan zei de baas niks hoor. Liet hij je rustig een je eigen drogen. En als je dan de lende had, heb en vloed. Je weet, dat is om de zes de uur. De 6 uur ja. en dus je kon hebben dat je s'ochtends laag water had. En tegen de avond ook, dan was dat overwerken. Want dat laag water, dat moest gebeuren. Een college dijkbouw van Krammatmaker Verbiest. Tijdens het werk aan de dijk leert hij trouwens ook steen zetten... En hij helpt bij het invaren en laten zinken van de zogenaamde zinkstukken in de grote stroomgaten. En dan als die boot daar ging, dan moest alle hens aan dek. Zo noemden wij dat. Ja. He? Want het stuk wat ze versleepten, daar lagen negen bakken omheen. Bakken van, oh god, hoeveel dat ze wel konden hebben, dat weet ik niet. Daar lagen die zware basalblokken op. Ja. Die, he? En die werden de, flankeerden dus dat stuk. En zo werd dat hele zootje door drie à vier sleepboten tot hier aan toe getrokken. Bij het gat, ja. En dan was het wachten op de kentering. Want dan moest het in een tijd van een half uur gebeuren. Hoe, Tussen gebeurde? eb en vloed... En wat gebeurde er dan? Moest dat stuk in dat dijkprofiel gesleept worden. Ja. Alle mensen, alle hens en dek, wat er maar was, op die bakken. Ja. En als je dan binnen was, die reiswerker, die zag het. Ik stand erbij, het er licht in de lijn, was grote scheepsop. Ja, en dan moest je gooien wat je gooien kon. Die stenen allemaal eraf, die bazaalblokken...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 Er gebeurden eens ongelukken bij ons. Jazeker. Ja. Het stuk werd te laat ingesleept. Ja. De vloed kwam te snel op. En dan kon hij die vier sleepbooten niet houden. Dan werd dat hele stuk aan flarden getrokken. Zo het. Maar ja, je zat zelf stondje op die bakken. Dus je had geen last. Jij zonk niet. Maar dat stuk wel. Ja. Nou, dan was het naar de bliksem. Dat gevoel van trots had je toch ook een beetje, dat je dan mee Ja, uh, ja uh, je werkte daar met, ik uh, mag niet zeggen nationaliteiten... maar toch met heel veel Groningers, want Groningen was arm. Ja. En Drenthe nog veel armer. Daarnaast waren ontzettend veel Brabanders. Ja. Die waren er ook. En hoofdzaak uit het zuiden van Brabant, Breda... Bergen op Zoom, Monsdrecht. Kom ik trouwens ook vandaan. Ik ben nog ja. een halve een Brabander. Ja. Dat, dat ja. ja. Limburgers hebben we niet zoveel. Want die hadden nog hun mijnen. Die waren toen nog in actie. Ja. Ja. He? Uit het Gelderse... Uh, zijn er heel veel uit Gennemuden. Gennemuden. Ja, ja. Dat, die, daar waren er... Ik bedoel, je had allerlei nationaliteiten. En dat ging wel aardig. Maar hoe we, als het weekend was... Uh, de Friese helft ging naar Friesland toe. Ik kwam in Harlingen terecht. Een potje bier et cetera. En de andere helft die kwam op Den Hoever terecht, op Wieringen. En daar was het dan wel als kleunen. Want je was wel kameraadschappelijk. Maar een groner en een brabander, ja. dat klikte niet. En een Drentenees had een rot en Die zette een mes op tafel. Ja. Met het mes. Je was geen goede Drentenees. en niet getatoeëerd was. Hetende toen... Goed, nu, ik heb het over toen. He? Nou ja, die wieringers... die waren er lang niet mee eens. Ja, ten, natuurlijk. want er liep ook wel eens een leuke jongen tussen. En die schatten de zo'n wieringsmeisje. En toen kreeg je de poppen aan dansen. En dan was er een cafeetje, Pietje Plooi. Heet die nog? Het bestaat niet meer, dat mag rustig zijn. Het cafeetje bestaat nog wel. Eerst was Metselaar. En... Nou, met een gefeetje. Ja, We moesten jongens de tijd van twee tot zes uur. Dus hijsen, drinken. En een ander, ja, die een vlotje maakte. En dat zinde die wieringers niet. En we hadden één agent. En we noemden porke porke, Want hij stotterde ook nog eens de pest. En die durfde niks te doen. En hij had zeer zeker niet het lef... om een wieringer in het ongelijk te stellen. Dus als je dacht dat daar kleuner was, liep hij daar weg. Nou, en toen kreeg je die Drentenezen... Die zaten weer op een ander vak ja, ja. te werk. En die kregen ook hebel En die werden toch door een paar van die wieringers eruit geslagen. He? Niet te kort. En hij gaat naar huis en hij haalt hem een pan. Uh, wat is een pan? Dat is een schop. Dat noemen we een pan. Die ging hij halen hij komt terug. Hij stapt op de veen en hij slaat met één slag. Die man zijn hoofd in tweeën. Ja, dat is gebeurd. Uh, toen was de boot aan bij het departement. Onmiddellijk, en dat is wel eens leuk dat je daar voor de radio zegt. Ja. Nou word je nog beschermd en de politieman wordt in het ongelijk gesteld. Toen, niet, toen kwamen de drie zware criminele politierenten uit Amsterdam. En die droegen een kleelwang, geen gummiknoetje. Ja. Een kleelwang En op een gegeven moment: Heibel, daar. Vlieg naar binnen, trekt die kleelwang en dan ringen ze slaan. En de veen moest liggen. En toen heb ik zelf gezien, er kwam er een jongen uit, ik krikp eruit, toen kwam hier in die trubbel. En hij kwam en zijn halve arm lag er zo wat af. Bloedend. Toen heb ik nog mijn touwtje geprobeerd dit dicht te krijgen. gauw kwam er iemand die vermoedelijk zoiets van zijn HBO gehad had. Maar ze knapten het gewoon leeg met de kleur. Aan. En toen was zijn naam, zal ik ook nog noemen, maar hij heette Hegeman, hij is ook dood. Oh, dat was al zo'n gruwelijke kerel. En die zag dat en die komt zo met twee vingertjes aan de zonde in zijn ogen steken. Maar die had geen ergering gehad dat die jongens getraind waren tot en met... die gaf hem een uppercut was over het biljart heen. De hele grote eigenman. Daar lag ik. Het was drastisch op en het was over. Het was over hoor. Gevochten wordt er niet alleen in Wieringen... Ook aan de andere kant, in het Friese dorpje Zurich, vliegen de stoelen wel eens door Café de Stenen Man. Kastelein Hendrik Waterlander maakt niettemin gouden tijden door. In de benedenzaal is het stampvol drinkende bezoekers en boven wordt er gedanst. Twee kwartjes is de niet geringe entreeprijs voor de danszaal, maar er komen er zoveel op af... dat de dikke balken gestut moeten worden om instorting van het pand te voorkomen. Geeske, de dochter van de kastelein, is dan een meisje van een jaar of vijftien. Ja, wij noemden ze vroeger, dat was zo, de polderjongens. En ze, ja, ze kwamen plomp klompen en lazen aan in de zaak. En je kon niks op de vloer hebben, niks over de tafels. Want het bier dat stroomde overal. Je kon niks, je kon het niet, je moest je het schoonhouden verder dan. Maar. Het waren, uh, ja... Overal vandaan. En dan weet je het wel. <laughs> vaten bier We hadden drank in vaten. En een fles eronder vol laten lopen. Nou, een bier, dat was al de verschrikkelijkste. Een dubbeltje glas. Nou, dat was goedkoop, maar dat stroomde. Ja, dat was ontzettend veel. Zie, dat weet mijn vader natuurlijk. een beter dan ik, maar ik weet het wel... dat mijn vader toen in een paar dagen 2100 gulden inbeurde met dubbeltjes. Dat is wat in twee dagen. Dat hoorden wij toen, als kind zijn ervan. Nou zet je, dat is een dubbeltje, en dan beurt ik zo Dan kan je begrijpen wat er omging. En dan gaat hij obus in de zaak. Dat komt lang niet allemaal in. Dan had hij allemaal obers, niet om Hadden soms de bladen op haar vingers, zonder ze eigenlijk dat bier... Dat... Kon, die, die kraan ging nooit dicht, dus ze zei, moet eens kijken, Hebben een blader op. <laughs> het was een hele... Toch wel een mooie tijd dat je verdiende, maar toch ook soms wel niet dat... Nou ja, dat. dan wel eens wat gebeurde, hè? Dat was niet zo leuk. Maar verder was het wel een mooie tijd. Die gevechten in het café soms. Ja, no, dat was niet zo leuk. Natuurlijk, ik kan me dat als kind goed herinneren, maar. dan was ik niet voor, dus ik was meestal achter. Maar mijn vader, die zat er wel mee. Het ging meestal uh, in de zaak. en aan alles door mekaar heen. De Brabant, de Limburgers, en van alles door mekaar heen. Dan heb je wel eens ruzie om een glaasje bier of om een meisje. Want er kwamen veel vrouwen op af bij al die mannen dat er dansen was. Wat gebeurde hier? Dat gebeurde veel. We hadden veel muziek. En boven, en dan was het vaak wel eens... Nou gebeurde er wel wat. Maar mijn vader kon daar wel aardig in rennen. Maar wat gebeurde er dan? Nou, dan waren ze aan het vechten. Mijn vader ertussen had dan een paar broers en dan de politie er even bij. Dan was het weer over. En we doordansen. Later, de, dan praat je er nou wel eens vaak over, want je vergeet dat als kind zijnde, toch niet weer dat, dat ergens om, dat vergeet je niet, hè? Dat opeens zijn, oh ze zijn aan het vechten en dan vloog ik als kind om vijf, maar liepen dan in zuren, vijf polities, en dan vloog ik op straat om die politie te halen. Maar die politie gaven ze ook niks om. Zijn dus vader gaan we in de kamer zitten, want ze moeten jullie ook maar niet zien, want ze ergerden niks. Dat... Uh... En met de politie zijn mijn vaders broers dan, dan konden ze het weer allemaal in orde maken. En dan pakte mijn vader het ook nog een hele sterke broer erbij, want die pakte polderjongen vast. En hij had vast aan de maan zijn armen blauw. Zo moest je er ook wat bij hebben op dat moment. Want ja, de burgemeester zei oh, gebruik mijn wapens, Waterlander, want ik heb geen politie voor je. De politie geeft er niks aan. Dus je kon de politie kon niks doen. Het zeemansgraf gaat dicht, geen scheepje zal er meer vergaan. Beschaving heeft de overhand gekregen. Geen visser zal verdrinken, hij wordt nauw deelt op onze onbewaakte overwegen. Waar eens het lied der branding zong, voor groots romantiek, woont straks de orang-pendek en bedrijft de politiek. Waar eens de veerboot stampte naar Enkhuizen en terug. En passagiers zich naar de reling richten. En daar hun diepste innerlijk blootlegden legden voor elkeen. Met moedeloze zeegroene gezichten. Waar jaren voor Marconi toch de korte golf al liep. Daar sukkelt straks de eenmanstram en heerst de Spaanse griep. Zuidere zee, zee. 28 mei 1932 is niet alleen voor de vissers een dag om de vlag half stok te hangen. Dat is er ook voor veel dijkwerkers. Want voorlopig is er voor hen geen werk meer. En ergens anders valt ook geen werk te vinden: een schrale troost rest hen. Op de afsluitdijk komt een tol, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Nationaal Crisiscomité. En alle werkers krijgen een bronzen medaille. Jan Nauta. Waar krijg je een medaille voor? weer de trouwdienst, ja. Er stond afsluitdek op en er stond dan op, ik moet zeggen, je naam en ter herinnering aan de bouw van afsluitdek in de jaren 27, 32. Ja, zo'n bronzen medaille zo. Maar ja, dat is wel eens thuis en, en och, dan weet je op plaats niet meer van die dingen, want ja, echt niet zo veel aan die dingen. Had u nu ook het gevoel van, uh, we zijn met iets groots bezig, met de nee, aanleg van die nee, dijk? Nee zie je, je waren niks nog, je waren niks, no? ja. je, waren niks. Ik, zeg, je deed gewoon, je werkt, je wist altijd, je werkte. En dan lees ik in zo'n boek. Uh, we zagen de dijk groeien. Nee, uh, dat zagen wij niet. Wij boezelden het leegwater, wat dan boezelden steen en puin en kan je schelen berkoenpalen. Maar later met die jaren toen in later in de jaren dertig. Toen die, als de klaar waren, had je het moeilijker dan toen. Want dan had je je werk. Snap je wel? De rest van de dertig jaren, bent u werkloos geweest? een hele tijd al, ja. Nou, die... die, die, die, die, die. Drieënhalve golden steun van het Arnhuis. Ja. Zo ben wij begonnen. Ja, het moeilijk. Ja. Dat is moeilijk, moeilijk. Ja. Dat was een heel verschil. Van ja, de Dijk had u dan toch wel een aardige 22 verdienste? 20? 20, ja. En toen ook kregen met 3,5 gond steun. Daarom heb ik het droog Maar voor het, die kreeg ik geen steun. Niks. En dat was in die periode, wie niet werkt, zal niet eten. Terwijl Jan Nauta weer naar de steun moet... vrezen ook de vissers het ergste voor hun toekomst. Er is dan wel een Zuiderzee steunwet... maar veel vissers schamen zich om daar een beroep op te doen. Zeker die van Urk. Aan de oever van het IJsselmeer een jonge visser zat. Hij staart zo droevig in den plas daar hij geen toekomst had. Drie visjes wierp hij die hij ving mistroostig weer in zee... en sprak... Die botjes is half vergaan, wat moet ik daar nou mee? Het water in den IJsselplas is voor vis te zoet... ...zodat mijn bot, een zoete dood, voor zeker sterven moet. Ons dorp gaat vliegend achteruit door Gins en Afsluitdijk. We hadden werk, verdienden brood, al waren we niet rijk. Wie viste in de Zuiderzee, op Haring en als Joop... ...het zij dat hij schipper was of knecht, het viste steeds... Op hoop, het is alles achteruit gegaan. Van schulden wordt men ziek. En wat er het meest nog onder leidt, dat is de romantiek. Ging het Erke vrouwtje niet te gast, als man lief aan den dis... in kuiltijd dagelijks haar verrast met de allerfijnste vis. En trok hij na het eten weer verheugd ter visserij... die heerlijk lange afscheid zoen, Zeg, wie betaalt hem mij? We krijgen waardvermindering, maar in geen honderd jaar betaalt u dat de Urkervrouw, minister, ambtenaar. Een winkel waar geen klanten zijn, een koning zonder rijk, dat is Urks treurig beeld, die vervelende afsluidijk. Maar in tegenstelling tot de angstige toekomstverwachting van de dichteres uit Urk, beleeft visser Jouke Volgers gouden tijden. Want weliswaar kan er geen haring en geen ansjovis meer gevangen worden op het IJsselmeer, maar de paling blijkt ook in zoetwater te kunnen leven. En bovendien vangen de vissers die niet zijn gestopt in de eerste tijd na de afsluiting enorme hoeveelheden vette bot. Ja, die bot die was ook die had ze eigenlijk, eigenlijk insluiten laten. In de Zuiderzee. Toen was de dijk dicht. En toen konden ze er niet meer uit. En toen hebben we daar een paar winters ontzettend veel gewangen, Want op die uh, Zuiderzee die kon je aan de beschouwen als de kraamkamer van de, van de vis. Want met die show was ook, 28 mei, is de dijk gesloten. En met mei kwam ongeveer altijd eerst zo'n Sjovens in de Zuiderzee binnen. Nou, die Zuiderzee is al zo vol met de Sjovens gelopen. En toen was het dan van een klein gaatje, die erop. Want het laatst aan toe dan was het bijna dicht. En de nacht wouden we dan sjovers die Zuiderzee in om kuiten schieten. Maar dat het toen helemaal dicht was, dan ging die showers, dan ging het water gauw veranderen. Het werd een beetje plakkig. En toen was het zo gebeurd met die vis. Dat was zo afgelopen. Het is eigenlijk allemaal, de vissers scheerden allemaal, dat is de dijken dicht. Nou is alles gebeurd. En het is toch altijd dat meegevallen. Er is altijd nog een, ja, die kreeg dan wel een goede visserij terug. Wat is slecht en wat is goed. Maar het wordt al hele zomer door de palen gevangen. Terwijl je met die Zuidzee-visserij altijd maar beperkte korte teeltjes had en de showbus aan bod. En nou gaat het eigenlijk de hele zomer door. Er zijn dijkwerkers die niet werkeloos raken. Ze hebben een vak geleerd, steenzetter. En daar is ook na 28 mei nog jaren behoefte aan... want de dijk is pas een jaar later echt voltooid... en vraagt dan nog jaren onderhoud. Drie broers en een zwager van de heer Verbiest... blijven op die manier werken aan de afstuidijk. Maar uiteindelijk betalen zij hun tol. Mijn zwager? Dood, want je stond altijd aan de waterkant op de volle wind... en alle zware steken. kanker, weg. Mijn broer... Ze zijn helemaal verongeknoeid. Hè? rug aan doen, want je rug met die zware stenen... Ja. kon er niet bij. Die heeft een, een halve verlamming. Kan niks meer. Mijn andere broer... ...zware rug aan doen, uitgerangeerd. O, eh, ome Piet... ...dat is onze Jan van der Made en Leanne van der Made ...allemaal thuis, allemaal arbeidsongeschikt. Dat is het zware werk van steenzetten. Dat is de prijs die ook voor de Afsluitdijk betaald is? Ja, nu nog. Nu nog. Ja, ja. Ja, want er is nog zo wat het monument wat er staat. Ja. Dus op 9 kilometer is de dichting. Ongeveer 300 meter voor die dichting. Er ging nog een sleeboot met een grote bak. 400 kubieke meter zit erin. Moest je in dat dijklichaam varen. In die Onderlossers zijn dat. weet je ja, we. Dan ja. zijn ze dan een gooi los en dan valt het naar beneden. En de val van een meter water. En ik ken die bak niet houden. en Die bak die trekt en de stoomboot kantelt. En die is nooit opgelicht die boot. Vier mensen verzopen met sleeboot en al. Die liggen nu nog onder die dijk? Die liggen nog onder de dijk. Maar daar lult niemand over. Maar daar lult niemand over. Dat waren wrange laatste woorden van Peter Verbiest... in een aflevering van het spoor over de voltooiing van de afsluitdijk in 1932. En wat daaraan vooraf ging, eerder uitgezonden in 1987... Samenstelling Kees Slager, interviews Jacqueline Maris en Geert de Vries. Muziek Han Reiziger. Het is 81 jaar geleden dat de naam Zuiderzee officieel gewijzigd werd in IJsselmeer. Dat was op 20 september 1932. Reden voor ons om eens even in die geschiedenis te duiken hier bij Woord op Radio 1. Voor vragen kunt u mailen naar woord.nl. Terugluisteren, dat kan via de podcast, dat is vpro.nl slash woord-podcast... of via de Facebookpagina, en dat is facebook.com woord.nl. En op die site kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit was het weer wat Woord betreft voor deze week. We gaan het weekend vieren. Mijn woordcollega's, zijn er hopelijk voor hen dan, althans al mee begonnen. Geert-Jan Strenghold, Nienke Vijs en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Franse.